Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het dodental van de orkaan Eline is opgelopen tot 215. Daarmee is het de dodelijkste orkaan in de VS sinds Katrina in 2005. Toen vielen in de omgeving van New Orleans zo'n 1200 doden verwacht wordt dat het dodental van Eline nog verder zal oplopen. Een week na de orkaan zijn sommige afgelegen gebieden nog niet bereikt. Met honderden mensen is er nog geen contact geweest. Telefoonverbindingen zijn uitgevallen. En bijna een miljoen mensen in het zuidoosten van de VS zitten nog zonder elektriciteit. Melania Trump heeft in een video op X benadrukt dat vrouwen het recht op abortus hebben. Daarmee draagt ze een ander standpunt uit dan haar man Donald Trump, de republikeinse presidentskandidaat. Die vindt dat staten er zelf over moeten kunnen beslissen. Ook zijn er veel republikeinen die voor een landelijk verbod op abortus zijn. De afgelopen dag meldde de Britse krant The Guardian al dat Melania Trump het recht op abortus verdedigt in haar biografie die binnenkort verschijnt. In de video op X zegt ze dat als het gaat om individuele vrijheid... er geen ruimte is voor compromissen. In Wenen zijn gisteravond duizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de FPE. De radicaal rechtse Partij won zondag de Oostenrijkse parlementsverkiezingen... met 29 van de stemmen. De demonstranten willen niet dat de FPE in de regering komt. Volgens hen is partijleider Kikel een marionet van de Russische president Poetin... Of de FPÖ kan gaan regeren is maar de vraag. De conservatieve EVP, de enig mogelijke coalitiepartner, wil niet dat Kikkel bondskanselier wordt. Zelf wil hij dat wel. Het weer. Het is een heldere en koude nacht. Minima tussen 1 en 4 graden. Daar kan wat mist ontstaan. Daarna een zonnige dag en het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht. one oh. Love is true You and call I'm